9 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1 Journaal. Goedemorgen allemaal. De nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, uh, Stef Blok, die wil vooral inzetten op cyberaanvallen. En de Franse oud-president Nicolas Sarkozy is vanochtend gearresteerd. Een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Stijns. Sarkozy wordt verhoord over de financiering van zijn verkiezingscampagne in 2007, melden Franse media. Het draait om enkele miljoenen die hij destijds van de toenmalige Libische leider Gaddafi zou hebben gekregen. Een zakenman heeft daarover verklaringen afgelegd. En Libische politici zouden nu ook hebben verklaard dat Gaddafi in 2007 Sarkozy in zijn campagne heeft gesteund.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 In Kenia is het laatste nog levende noordelijke witte neushoornmannetje gestorven. Het dier leefde onder bewaking in een privé natuurgebied en werd 45 jaar. Met zijn dood is het einde van de diersoort in zicht. De gezondheid van de neushoorn ging de laatste maanden hard achteruit... mede door een zware infectie. Het lijkt erop dat hij is afgemaakt omdat hij te erg leed. Er zijn nu nog twee noordelijke witte neushoorns over. Twee vrouwtjes die in hetzelfde natuurgebied leven. Ook zij worden bewaakt vanwege stropers.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 En premier Rutte noemt in Goedemorgen Nederland op NPO1... de situatie bij het Korps Mariniers zorgelijk... maar zegt dat het kabinet er bovenop zit.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 Het weer op veel plaatsen zonnig en droog. Vanmiddag wordt het 6 tot 8 graden. Vannacht gaat het weer vriezen en ontstaat er mogelijk mist. Morgen wisselen bewolking en zon elkaar af. ANWB verkeersinformatie Wijnland, Zwaan. De ochtendspits was er een beetje laat bij. En daardoor loopt hij nu ook nog maar langzaam af. Er staan nog meer files dan gebruikelijk. Vooral in het midden en zuiden van het land. Maar ook rond Amsterdam. Waar het de afgelopen tijd juist erg mee viel. Maar dat hing samen met een ongeluk in de Coen tunnel. Het is alweer van de weg af. Maar het loopt nog wel vast aan de noordkant van de stad. En ook op de A9 vanuit Alkmaar is het extra druk. In die file is bovendien een ongeluk gebeurd. Bij knopend Rotterpolderplein levert het een uur extra reistijd op. De rechterrijstrook is dicht... Bij Arnhem ging het mis op de A12 vanuit Duitsland. Daar staat voorknopend Grijshoort, vijf kilometer stil. De linkerrijstrook is dicht. De A15 valt op, in negatieve zin, van Nijmegen naar Rotterdam. Bij de afrit Hardingsveld Giesendam is alleen de vluchtstrook open. De file daarachter levert een uur extra reistijd op... vanaf Arkel, acht kilometer. En op de A28 van Zwolle naar Amersfoort... daar staat bij Amersfoort-Vathorst 14 kilometer na een ongeluk... maar daar is de rijbaan weer vrij.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 Zes en een minuut over negen is het. De nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok... die wil dat veiligheid voorop staat in het Nederlandse buitenlandbeleid. Hij wil onder meer inzetten om de cyberdreiging tegen te gaan. Hij schrijft dat in een nota aan de Tweede Kamer... over zijn strategie voor de komende jaren. Vanochtend ook een interview in De Telegraaf. En meneer Blok is nu aan de lijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Die, die veiligheidsstrategie, lag hij er eigenlijk al onder zeilstrouw... hebt u daar nog een, een blok touch aan kunnen geven? Nou, het is een afspraak uit het regeerakkoord. Dus die, die opdracht heb ik overgenomen van Zelstra. Het grootste deel was al af. Maar ik uh, ben wel blij dat deze inzicht gekozen is. Want de wereld om ons heen is onveilig. Dat, dat raakt ook veel Nederlanders. We hebben die verschrikkelijke aanslag op de MA17 meegemaakt. We hebben de grote vluchtelingenstromen uit Syrië zien komen... die, die ook door uh, terroristen gebruikt uh, worden. Dus uh, het is cruciaal dat we in het buitenlands beleid ons bewust zijn van die veiligheidsrisico's... en dus ook inzetten op het verminderen van die risico's. Nou, want ja, dat staat in die noten. We hebben last van cyberaanvallen... maar als, dan, als daar voorbeelden van worden gevraagd... dan hoor ik eigenlijk steeds maar één ding terugkomen. Of hebt u, hebt u intussen wat meer daarover te vertellen? Nou, ik denk dat heel veel Nederlanders... Uh, vorig jaar meegemaakt hebben hoe de uh, Rotterdamse haven... Uh, van groot deel stil viel door een cyberaanval. En ook gelezen hebt dat het in Engeland... gold voor uh, heel veel ziekenhuizen... Regelmatig zijn toch allerlei websites van de overheid en van banken uit de lucht. En heel vaak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 Daar zijn uh, we hebben aanwijzingen voor. Je moet natuurlijk altijd heel precies zijn met uh, het, het aanwijzen van daders. Maar bijvoorbeeld onze veiligheidsdiensten publiceren ook in het openbaar een jaarverslag. En geven dan ook aan dat vanuit landen als Noord-Korea, Rusland... Uh, allerlei landen in wat we noemen de onrustige schil rond Europa... Uh, dat daar dreigingen vanuit gaan die vaak ook wel te maken hebben met uh, de staat. En, en bijvoorbeeld morgen met die gemeenteraadsverkiezingen... zou dat daar dan ook aan de orde kunnen zijn? Nou, een van de redenen waarom Nederland... wordt nooit overgegaan tot elektronisch stemmen... Hè, waar we vroeger nog wel eens van droomden... is dat dat uh, te kwetsbaar is voor dat soort van aanvallen. Vandaar dat we gewoon nog steeds het potlood en papier gebruiken. Ja, ja. Euh, maar, dus, maar er zijn geen aanwijzingen dat... Euh, ik noem wat Russen, dat die, daar, dat die daar ook belangstelling voor hebben... voor die gemeenteraadsverkiezingen? Voor de gemeenteraadsverkiezingen hebben we gelukkig geen, geen concrete aanwijzingen. Maar we zijn echt voortdurend alert... Het cybersecurity Centrum dat eh, in samenwerking ook met bedrijven en overheidsinstellingen voortdurend in de gaten houdt waar aanvallen vandaan komen. En eh, vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken willen we nu dus ook vol inzetten op bijvoorbeeld het alert maken van onze eh, ambassademedewerkers, uitstekende mensen die. Eh, uh, zelfs deze week uh, met een aantal training gaan volgen... om alert te zijn op cyberdreiging... en bijvoorbeeld ook landen die zelf minder ontwikkeld zijn... gaan ondersteunen uh, bij het uh, bestrijden van de dreiging vanaf hun grondgebied. Oké, okay, die worden, die worden bijgeschoold. Um, ja. uh, u zegt in dat stuk in de Telegraaf ook uh, trouwens... dat uh, die cyberaanvallen die tegen ons land zijn gericht... dat die proportioneel moeten worden vergolden. W waar moet ik dan aan denken? Ja, het, het, het vergelden is een onderdeel van de, de verdediging... die natuurlijk allereerst bij de minister van Defensie ligt en bij de NAVO. Deze brief is natuurlijk ook een nauwe afstemming met, met de collega's gedaan. Dus als het echt gaat om het vergelden, dan laat ik dat bij Defensie... Als het gaat om het voorkomen, het ondersteunen van de landen om ons heen, het inzet van onze eigen ambassades, dan is dat echt specifiek het buitenlandse zakenbeleid. Maar, maar vergelden, dat klinkt. Dat, bedoel, zijn dat economische sancties of moeten we gelijk, gaan we gelijk uh, ja uh, marineschepen die kant op sturen? Waar, waar moet ik aan denken? Je kunt niet uitsluiten, maar wanneer je het hebt over het werk van buitenlandse zaken... moet je bijvoorbeeld denken aan het werken aan de internationale regels... zodat de daders ook vervolgd kunnen worden. Je moet eerst in een wet of een verdrag vastleggen... dat het strafbaar is om een cyberaanval te doen... voordat je mensen kunt vervolgen. Heel veel landen is dat nog niet zo. Hmm. Je moet ook internationale afspraken maken... dat je ook over de grens kunt vervolgen... dat je mensen kunt uitleveren. Dat is het typische terrein waar Buitenlandse Zaken op gaat inzetten. Want ik las ook dat uh, cyberwapens krijgen dezelfde status als gewone wapens. We willen erheen dat je, net zoals er nu... Exportvergunningen nodig zijn voor klassieke wapens. We ook willen naar exportvergunningen voor software die ook ingezet kan worden, bijvoorbeeld om aan te vallen, maar bijvoorbeeld ook om de vrije meningsuiting. ...te beperken. Er staat software waarmee mensen gevolgd kunnen worden... Die, ...die uitspraken doen, waarmee mensen kunnen afgesloten kunnen worden. In Nederland staat altijd voor vrije meningsuiting... ...staat voor mensenrechten. Door je daarvoor in te zetten kun je ook conflicten voorkomen... ...ook weer cruciaal voor de veiligheid. Dus we willen daar heel graag heen... ...en ook dat we het liefst in het internationaal verband... ...dat we afspreken dat het type vergunningen... ...wat je nu nodig hebt voor klassieke wapens... ...ook geldt voor... Gevaarlijke software. Nog even, want wij hacken zelf ook. Dat is onlangs nog in Nieuwsuur aangetoond. AIVD, die een hack had gepleegd in Moskou. Overigens samen met de Volkshand gedaan. Niet dat hack, maar Nieuwsuur heeft dat met de Volkshand naar buiten gebracht. Blijft Nederland dat ook doen? Um, de, alle complimenten aan het werk van Nieuwe de en Volkskrant. Van de minister zult u nooit mededelingen horen over wat onze veiligheidsdiensten wel of niet doen. Uh, maar wel dat we alles inzetten om te zorgen dat we veilig kunnen zijn in, in Nederland. Dus ook als het gaat om, uh, om cyber. Uh, maar zeker ook als het gaat om het voorkomen van aanvallen. U zei alles? Alles wat nodig is. Ja. ja. En, dat, en goed, dus daar sluit u niks bij uit? Je kan helaas nooit iets uitsluiten. Maar u kunt ook van mij verwachten dat ik niet precies ga vertellen... Nee. welke middelen daarvoor ingezet. Nee. Goed, duidelijk. Dank dat u even naar de telefoon kwam. Dat is Stef Blok, de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken... met zijn veiligheidsnotitie. Dan nu, Queen. Gotta be cool, relaxed, get in, get on my tracks, and let's see each other. Little Thing called Love, Queen. 16 minuten over 9 is het. De kritiek van Jan ja. Publiek. Rond Cambridge Analytica is een beerput opengegaan, kon u vanochtend al horen. Het databedrijf waarvan al bekend was dat het gegevens van 50 miljoen Amerikanen heeft buitgemaakt. Daarvan werd gisteravond ook bekend dat het bereid is om ver te gaan... om zelfs kiezers te beïnvloeden via sociale media. En Klaas merkt op dat Cambridge Analytica geen Brits bedrijf is... zoals wij vanochtend zeiden, maar Amerikaans. Dat klopt niet, wat Klaas zegt. Want? Het is een uh, Brits bedrijf. We hebben wel kantoren ook in de Verenigde Staten, ook in Brazilië trouwens, in Maleisië. Uh, maar dit kwam via de Londense tak naar buiten. Daar is ook het hoofdkantoor. En uh, nou, ik, ik zag toevallig, ik heb hier de volkshand. die zeggen ook, het is een Brits bedrijf. Dus de, er zijn meerdere media. Misschien zit de fout er ook in dat er zit wel een grote Amerikaanse investeerder achter, die die Mercer. Ja. Dus misschien dat die, daarom die, uh, dat hij dat dacht. Maar uh, ja, volgens ons is het een Brits bedrijf. Ja. Het ging vanochtend op sociale media veel over de, uh, het astronomische begin van de lente. Dat is vanmiddag als de zon om kwart over vijf precies recht boven de evenaar staat. De meteorologische lente die begon al op 1 maart. Uh, maar mensen die merken nog weinig van die lente omdat het zo koud is. Gertie, die is vandaag jarig trouwens. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Maar die heeft het vermoeden dat de, uh, dat de lente die memo heeft gemist, twittert ze. En Sylvana zegt, morgen zijn het verkiezingen, ik stem op de lente. Sylvana, toch niet, uh, uh, nou, niet de, de, de Sylvana? Het is volgens mij niet de Sylvana, maar een Sylvana. Die stemt morgen op de lente. Uh, maar het is dus fris en uh, er werd zelfs gewaarschuwd... voor gladheid op de weg vanochtend. Daar kwam ook nog een vraag over binnen van een automobiliste. Zij vroeg, uh, kun je eigenlijk zien of het glad is op de weg? En hoe dan? Want soms zie je van die glinsteringen op de weg... maar dan is het niet glad en soms juist wel. En <laughs> Hoe nou weet ja, je dat begrijpt dan, er helemaal dat dan? Dat het dan niet glad is? Hoe weet ze dat dan? Ja, omdat het niet weggelibberd. Oh, ja. Wijnand Zwaan. Ja, Jurgen. glibberexpert bij de ANWB. Inderdaad. Hoe zit dat? Nou, het verraderlijke van gladheid is dat je dat meestal niet kan zien. En zeker vanmorgen niet, toen er op veel plaatsen sprake was van ijzer in het zuidoosten van het land. Daarvoor ja, heb je toch wat meer specialistische kennis nodig. En ja, wij hebben dan vooral contact met het KNMI, die kijkt naar de wegdektemperaturen. Zoals dat heet. En vanmorgen laag die ook onder nul. Dus vandaar ook dat we er wel degelijk voor waarschuwden. Voor de IJssel in het Zuidoosten. Ja. Ik, ik weet niet wat voor auto zij heeft. Uh, wie vroeg dit nou eigenlijk? Uh, een automobilist. Oh, je hebt er geen naam bij. Nee, sorry. Oh nee, oké. Okay. Nee, want als ik even mijn eigen auto. Jij ja, dat is ook niet zo'n hele super deluxe auto verder. Maar daar geeft hij op een gegeven moment wel aan. Als je onder een, bepaald, uh, onder een bepaalde temperatuur komt. krijg je een waarschuwing in je auto. van... Let op, het kan glad zijn. Ja, exact. En dat is ook heel goed om dat in de gaten te houden. Het is natuurlijk niet zo heel fijnmazig. Die temperatuur aan de auto wordt gemeten aan de voorkant. Dus dat wil nog niet zeggen dat dat ook echt, dat dat echt de wegdektemperaturen zijn. Maar het is wel een indicatie dat er iets aan de hand kan zijn. En dat je voorzichtig moet zijn. Dus vandaar ook dat wij, uh, als het glad is... in samenspraak met het KNMI, daarvoor waarschuwen. En wij kijken ook naar, niet alleen naar de wegdektemperaturen maar ook naar de meldingen die wij van de weg uh, krijgen. Van mensen die zeggen van, hé, hey, het is hier glad, ja. uh, pas op. En volgens gaan wij daarvoor uh, voor waarschuwen. Die melding krijgen van de Wegenwacht, uh, van, uh, ook via Twitter bijvoorbeeld. Kortom, het vies is, uh, je kan het eigenlijk niet zien... maar let nee. gewoon uh, hou die radio aan en, en let op de waarschuwing. Exact. Ja. Oké, okay. okay, Wijnand. Uh, neem even een slokje water en ik kom zo bij je terug. BRG. Op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app of stuur een mail naar R1JN.nl. Ja, Wijnand Zwaan bij de AWB, is het nog ergens glad? Nou ja, om daar maar even op aan te sluiten. In het uh, uiterste zuiden van Limburg, daar is het nog onder nul. Niet alleen het wegdek, maar ook op neushoogte, zogezegd. Dus daar is het plaatselijk nog glad. Dus de omgeving van Heerle Maastricht en op alle binnenweg. Daar is het nog glad door wat ijzel en lichte sneeuw die daar vanmorgen is gevallen. En de rest van het land is niets aan de hand wat er gaat. De spits die loopt af. Toch gebeurden er nogal wat ongelukken. Nou, Fielers met de meeste vertraging die staan op de A9, Alkmaar-Amstelveen. Ruim een uur vertraging voorknopend Rotterpolderplein. En op de A67, Venlo richting Eindhoven. Een uur op onthoud bij Geldrop. Daar stond een kapotte vrachtwagen, maar die is inmiddels weg. Soms lukt het een journalist om op een plek te komen... waar wij in het Westen eigenlijk nog niet zoveel van hebben gezien. Deze week bijvoorbeeld bracht de VAT een verhaal van Rudy Franks... over een vluchtelingenkamp in Syrië... waar veel IS-vrouwen samen zitten opgesloten. En dat zijn vrouwen van de strijders die nergens heen kunnen... nu het kalifaat grotendeels is gevallen... en hun mannen dood of gevlucht zijn. In dat kamp zaten ze afgesloten van de buitenwereld... maar Rudy Franks die was daar dus wel, mocht daar ook filmen... en hij vond daar twee Belgische Syrië-gangsters. Kort nadat we deze stap hebben gezet, beseften we waar we in balans zijn, dat het een plek was waar Maar jullie zijn we twee keren gegaan. Ja, ja dus is... een fout twee keren maken. Ze proberen u terug te lokken en op een, een moment dat iemand uh, zwak is, dat is het moment dat we hebben toegehad. Ik zeg, ik, ik praat mijn fout niet goed en ik ben zelf op eigen voeten naar hier gekomen. Niemand heeft mij naar hier gesleurd. Wij hebben spijt van onze fout en we hopen dat we de fout kunnen rechtzetten. We zullen straf vervolgen waarschijnlijk. Ik, zolang mijn kinderen veilig zijn en naar school kunnen gaan, accepteer ik dat. Al geven ze ons twintig jaar zelfstraf als, als ik weet dat mijn kinderen het goed hebben. En in België, in wiens ze ook gaan terechtkomen, ze gaan het goed hebben. Rudy Franks, goedemorgen. Goedemorgen. Even terug in België. Ja, ja, absoluut. ja, al veel vaker natuurlijk daar uh, op reis geweest uh, reportages gemaakt. Nou, dit is de meest, meest recente. Hoe moeilijk was het om dat kant daar binnen te komen eigenlijk? Behoorlijk moeilijk, moet ik zeggen. Want uh, ik had begrepen dat een heleboel collega's vanuit de hele wereld... daar al vaak dagenlang soms een week hebben gekampeerd... om proberen binnen te geraken in één van die twee, drie kampen... die daar uh, verspreid liggen in Noord-Syrië. Omdat uh, sommige fluisteren onder druk van de Amerikaanse veiligheidsdiensten... men liever geen pottenkijkers heeft, omdat men nog wil ondervragen en zo. Maar ook omdat het een probleem is dat we... Collectief niet graag onder ogen zien. Namelijk, in een van die kampen waar ik binnen geweest ben, zaten 500 vrouwen, buitenlandse vrouwen, samen met duizend kinderen. Wat gaan we daarmee doen? Ja. Dat, dat is, een, dat is een, een, een bijzonder beeld. En dan komen ze ook nog naar je toe en spreken gewoon Nederlands. Ja, dat was het gekke. Ik had uh, weet van één, uh, één jonge vrouw die daar zat... omdat ik in België heel veel contact had met uh, de grootouders, zeg maar, die zich zorgen maakten, die op zoek wilden gaan. Die wisten dat ik vaak naar daar ging. Die hadden boodschappen meegegeven. En van één meisje wist ik dat die daar zat. Maar dan ga je daarmee buiten wandelen. We gingen bananen kopen, iets heel banaals... Voor, uh, om aan de kinderen te geven. En plots kwam er heel veel uh, vrouwen die Vlaams spraken, Nederlands spraken Frans, spraken naar mij toe om, uh, ja, u bent van, enzovoort en dan, het, het was een ware overrompeling ja, want dit waren twee Belgische uh, vrouwen, hè? hebt u ook Nederlandse vrouwen daar gesproken? in totaal heb ik een, een zevental, achtal vrouwen uit België gesproken, er is ook een Duitse dame naar mij toegekomen, een Franse die nogal berucht was, maar ook een Nederlandse ja, maar die, wil, die wou dan toch haar naam niet vertellen en wou uh, onherkenbaar blijven, want die had hoop dat, zij, dat er voor haar uh, dat, dat ze zou terug mogen komen en dat er naar Nederland. Dus, en dat er dingen geregeld werden. En dat als ze aandacht kreeg, dat het misschien uh, hmm. contraproductief zou zijn. Hoe, hoe, onder wat voor omstandigheden zitten zij daar in die kampen? In het georganiseerde kamp, zeg maar, waar alleen buitenlanders zaten... vond ik dat nog wel meevallen. Als je weet dat daar honderdduizenden vluchtelingen in de regio... in allerlei kampen opgevangen worden, dat was behoorlijk. Ja, het zijn tenten natuurlijk. Je zit midden in de woestijn. Je hebt omgeven door prikkeldraad. Maar er was een opvangruimte voorzien voor weeskinderen. Er was een school voorzien. Er was een ziekenboeg. Er was zelfs een mogelijkheid de laatste weken... om via internet telefoons te plegen onder controle van de Koerdische bewakers uiteraard. Maar uh, ik, ik vond het behoorlijk goed functioneren, eerlijk gezegd. En het belang van deze twee uh, Belgische vrouwen was dat... Ze, uh, want, want waarom wilden ze eigenlijk hun verhaal doen? Um, om niet vergeten te worden. In de eerste plaats al die vrouwen hebben schrik dat ze daarin... Ten eeuwige dagen vergeten worden. Maar die twee Belgische vrouwen die hen wachten gevangenisstraf. Die zijn intussen veroordeeld. Trouwens, gisteren zijn ze voor de rechtbank moeten gaan. En ze zijn bij Verstek. Hoewel we nu weten waar ze zitten natuurlijk. Um, veroordeeld tot uh, vijf jaar. Dat wil zeggen, omwille van lidmaatschap van een terroristische organisatie. Uh, wat, want ze zijn naar Ginder gegaan. En ook met het uh, bevel om ze onmiddellijk aan te houden. Hoewel dat mij enigszins uh, moeilijk lijkt. Mm. Want we horen u uh, dat net ook aan hun zeggen. Want zij zijn ook zelfs twee keer terug teruggegaan hè ja, ja, eerst teruggegaan. Het zijn, het zijn ook van die, bijna soapverhalen als je het mag zeggen. Hè. Ik bedoel, de eerste man is gesneuveld, ze zijn teruggekomen, is bevallen... ...dan teruggelokt naar Ginder, zich niet, niet meer kunnen aanpassen hier. En dan ook een nieuw kindje, de tweede man, is ook gesneuveld. En nu opnieuw zwanger. Het, is, het, is, het zijn heel indroevige verhalen ja. van ontsporing. Voor al die kinderen ook natuurlijk. Ja, want dat is hetgeen dat eigenlijk vooral ook de grootouders trouwens... Um, ...beroert en, en iedereen eigenlijk, zou ik denken... Namelijk dat zijn kinderen tussen 0 en 5, vaak kindergeboren. Die moeten boeten, zoals ik zou omschrijven, als voor de zonde van de vaders. En, en zij kunnen ook niet weg. Want er is natuurlijk wel wat vrees en angst over die vrouwen zijn die werkelijk gederadicaliseerd? Wat hebben die misdaan? Kunnen, die moeten berecht worden. Maar wat met de kinderen? Wat ja. met die kinderen? Ja. Die, die, zit ook, ja, die hebben ook, zijn ook getraumatiseerd, vermoedelijk. Ja, trouwens overigens de Nederlandse Ilham die ik vorig jaar sprak... die zit ook in dat kamp. Oké, okay, oké. Okay. Goed, nou, die, die reportage is nog wel ergens terug te kijken ook, denk ik. Uh, dank voor het verhaal, Rudy Franks. Wanneer gaat u weer die kant op? <laughs> ik ga je spaastat vieren, ja, denk ik. <laughs> dat, dat is ook wel eens fijn misschien. <laughs> ja, denk het wel. Bedankt voor het verhaal. VAT-verslaggever Rudy Franks was dat. 1, 2, 3, voor de dag. Drie zaken uit het nieuws gaat u meer over horen. Nog een dag tot aan de gemeenteraadsverkiezingen. De laatste kans voor partijen om kiezers over de streep te trekken. Nou, Vanavond gaan landelijke en lokale politici met elkaar in debat op NPO 1. Lokale politici uit Rotterdam, Utrecht en Enschede debatteren... over integratie, mobiliteit en werk en inkomen. En dat gebeurt allemaal onder leiding van Rob Trip. Weet u het nog? Dit was de Britse premier May Vorige week woensdag. The United Kingdom will now expel 23 Russian diplomats. Who have been identified as undeclared intelligence officers. They have just one week to leave. Ja, dat was de Britse reactie op die aanval. Hè, op die Russische expion Skripal. Hadden dus één week de tijd om te vertrekken. En als het goed is, gaat dat vandaag gebeuren en verlaten deze 23 Russische diplomaten Groot-Brittannië. En dan hoogbezoek voor ons koninklijk paar. Koning Abdullah II bin al-Hussein en koningin Rania van Jordanië... die komen op staatsbezoek. Jeroen Willaat, die gaat dat bezoek volgen. Jeroen, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Hoe ziet die ontmoeting eruit? Is daar iets over bekend? Nou, eerst uh, wat uh, officiële ontvangstplechtigheden in Paleis Noordeinde. En dan een uitgebreid programma vandaag. Het gaat niet over niets. Uh, het is eerder trouwens al uitgesteld in november 2017... wegens de spanningen daar in het gebied. En ja, Daar gaat het uh, in essentie, in de kern om. Bevestiging van de betrekkingen tussen Nederland en Jordanië... in zaken ook het werken aan de stabiliteit in het regio Midden-Oosten. Aandacht voor Syrische vluchtelingen vooral... Er wordt ook gepraat over de anti-ISIS-coalitie. Koninginnen gaan even tussendoor naar Mondriaan kijken... in het gemeentemuseum. En de mannen zullen aanzitten in aan een aan- rondetafelgesprek... over contraterrorisme met de Nederlandse veiligheidsketen. Politie ook. Morgen verder gesprek over zaken als innovatie, water, voedsel en energie. Druk programma. Zeker. Jeroen Wilaat gaat dat uh, volgen. Het koningspaar van Jordanië dus op bezoek. Karel Johan hier voor de onderwerpen van Spraakmakers. Goedemorgen Jurgen. Ja, de directeur van dat Britse databedrijf Cambridge Analytica... Uh, Brits bedrijf inderdaad... heeft op een verborgen camera dus gezegd... dat het bedrijf 200 verkiezingen heeft beïnvloed... En daarbij zetten ze spionnen, steekpenningen, prostituees in. Het bedrijf kwam natuurlijk al in het nieuws de afgelopen dagen... He, vanwege die 50 miljoen Facebook-profielen. Nou, dat is mooi voer voor ons in het mediaforum. En morgen gaan we naar de stembus. En we, dat zijn ook de verstandelijk beperkte, die gaan ook stemmen. En onze spraakmaker van de dag is Roland Wonderlik. Hij is oud-directeur van Rotterdam De Heek Airport... en tegenwoordig bestuurder bij zorginstelling Paarmeijer. En hij vertelt zo hoe je die mensen een beetje begeleidt... bij het uitbrengen van hun stem. Oké, okay. zometeen gaan we dat horen in Spraakmakers hier op deze zender NPO... Radio 1. Exact om half tien een overzicht van het allerlaatste nieuws. Dat krijgt u van Elisabeth Steins. Ik wens u vast een prettige dinsdag verder. Goedemorgen. Radio 1. Het NOS-journaal. De Franse oud-president Sarkozy is opgepakt. Hij wordt verhoord over de financiering van zijn verkiezingscampagne in 2007. Hij zou destijds geld hebben gekregen van de Libische leider Gaddafi. Eerder is ook al de campagne van 2012 onderzocht. Sarkozy was president van Frankrijk van 2007 tot 2012. De nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok... wil dat veiligheid de ruggengraat van het Nederlandse buitenbeleid wordt. Buitenlandbeleid wordt. Hij wil onder meer inzetten op de aanpak van cybercriminaliteit. Blok wijst op mogelijke cyberaanvallen... op kritieke infrastructuur en inmenging bij de verkiezingen. Blok zegt dat duidelijke internationale wet- en regelgeving nodig is... om cybercriminelen aan te pakken.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 En de politie in Den Haag heeft honderden e-mails gekregen... na de vondst van gestolen gereedschap. Dat gereedschap werd gevonden toen twee inbrekers... op heterdaad werden betrapt. De politie zette foto's van het materiaal op Facebook... en sindsdien hebben heel veel klussers en aannemers gemeld dat hun spullen daarbij zitten. Het weer tot slot. De zon gaat volop schijnen. Het wordt ongeveer 7 graden. Morgen periode met zon en af en toe een bui. ANW-verkeersinformatie. De ochtendspits lost nu vrij snel op. De meeste vertraging zien we nog rond Amsterdam... en in het midden- en zuiden van het land... rond Utrecht en in Noord-Brabant. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen... daar staat na een ongeluk tussen Heemskerk en knoopend Rottenpolderplein... 11 kilometer file met een uur op onthoud. De kapotte auto's worden nu geborgen. De rijstrook is dicht. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem... was een aanrijding bij Knopend Grijzoord. Daar staat 9 kilometer file vanaf Westervoort... met een uur vertraging... Maar het gaat wel weer rijden, de weg is nu vrij. En op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland, bij knopen Terberrechtseplein 6 na een ongeluk, de rechterrijstrook is dicht. NPO Radio 1. KRO NCRW. Als ik morgen maar niet mijn stem kwijt ben, Carl-Johan is Zwart. Goedemorgen. Ja, want die stem die krijgt het druk, is het u ook opgevallen? Vooral Rotterdam staat volop in de schijnwerpers als het gaat om de gemeenteraadsverkiezingen. Is dat terecht? Dat bespreken we in het Mediaforum met onder meer de Rotterdamse spraakmaker van de dag. Roland Wondolek, oud-topman van Rotterdam de Heek Airport, en nu bestuurder in de zorg. Dat is toch hartstikke fijn, al die aandacht voor Rotterdam? Nou, absoluut. Ja, zeker. Hoe dan ook. Aandacht, dat is altijd goed. En de hoofdredacteur van Tubantia, ja, Marta Riemsma. Ja, Enschede een beetje jaloers op Rotterdam deze dagen? Jaloers? Helemaal niet. Nee? nee, er gebeurt zat in het verleden, wat ook echt zeer de moeite waard is. Ja, het is alleen wat stiller in de media. Het is ietsje stiller, ja. Ja. ja. Goed, we stemmen morgen niet alleen voor de gemeenteraad. Er is natuurlijk ook nog het referendum over de wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten. Zoals de voorstanders hem keurig noemen. Of de sleepwet, zoals de tegenstanders hem van een zwart randje voorzien. De stelling is vanochtend, het referendum over de nieuwe inlichtingenwet is zinloos. Laat uw standpunt horen op 0800-1101. Privacy tegenover nationale veiligheid. Dat is de inzet morgen als u gaat stemmen over de nieuwe inlichtingenwet. Deskundigen, voorstanders en critici proberen al maanden hun standpunten duidelijk te maken. Maar uit onderzoek vorige week blijkt 40% van de Nederlanders niet of nauwelijks te weten waar het over gaat. De slepenwet, ja, ja, dat weet ik wel, ja, ja, ja, natuurlijk. De uitoefening van een bijzondere bevoegdheid als bedoeld in paragraaf 3.2.5... jegens een advocaat, waarbij de uitoefening kan leiden tot verwerving van gegevens... die betrekking hebben op de vertrouwelijke communicatie tussen een advocaat en cliënt. Dus uh, sommige mensen, die weten al wat ze gaan stemmen... en anderen hebben nog geen idee waar het over gaat. En dan heb je ook nog mensen voor wie dat allebei geldt. De WIF. de Wet Inlichtingen en Veiligheidsdiensten... Nou, daar gaan we dus niet uh, voor stemmen. En bovendien is de wet al aangenomen door de Eerste en Tweede Kamer. En is het een raadgevend referendum. Dus de politiek hoeft er, behalve een debat in de Tweede Kamer, bij een duidelijk nee niet mee te doen. Ja zijn wij met z'n allen wel goed genoeg ingevoerd... om over die wet te kunnen stemmen, of is dit gewoon tegenwikkeld? En heeft u wel het gevoel dat een nee-stem zin heeft... aangezien het een raadgevend referendum dus is? De stelling het referendum over de inlichting, inlichtingenwet is zinloos. 0800-1101. En stemmen kan dus via stand.nl. Ja, Spraakmaker van de dag, Roland Wonderlek. bent u er al uit? Jazeker, over de WIF hebben we het al. Hè. Ja, ja. Wat, wat gaat u stemmen? Ja, uh, kansloos is het. En ik stem niet in Rotterdam trouwens, maar uh, in Zeeland. Maar uh, ik ben er niet. Dus uh, nee. ik had mijn uh, buurman John willen vragen uh, om dat uh, te doen. Maar het is, het is er helaas niet van gekomen. Nee. Uw uh, buurman John? Ja, in Zeeland. Okay. Ja. <laughs> maar is het referendum over de inlichtingenwet zinloos, vindt u? Ja, ik uh, kijk even gegeven de context dat, dat het al door de beide kamers is. En eigenlijk een uh, voldongen feit. Uh, maakt dat al zinloos. Ik denk uh, anderzijds dat uh, zo'n referendum... en uh, we worden net een stukje Lubach... die heeft het wel bij het rechteind wat dat betreft... Ja. Het is natuurlijk een ongelooflijk gecompliceerde materie. En... Um, uh, los van het feit dat ik denk dat het eigenlijk best wel goed is, trouwens, dat er wat meer inlichtingen worden verzameld. Dat brengt deze tijd nou helemaal met zich mee. Aha. Uh, ja. Is het, ja, is maar het goed, het tegen weinig weinig de, de bal? Als je tegen zou zijn, hè? dus uh, ja. nee. zinloos. Marta Riemsma, hoofdredacteur van uh, de Twente Courant Toebantia. Ja, uh, uh, al duidelijk wat je gaat stemmen of niet? Ja, dat hangt er een beetje vanaf of ik principieel ga stemmen... of heel praktisch of ja. pragmatisch. Oké, okay, um, eerst even het principe dan. Nou, principe vind je dat die data allemaal openbaar... en inzichtelijk uh, en, en, en moeten zijn voor de overheid. Mm -hmm. dat, daar heb ik wel moeite mee. Als ik heel pragmatisch of pragma uh, praktisch kijk... als het kan voorkomen dat we aanslagen hebben in dit land... Hè, wat natuurlijk veel gezegd wordt door het voorkamp. Mm. Um, ja, Noem het maar pragmatisch. dat snijken we toch ook vrij inhoudelijk. Ja, nee, dat is het ook wel. Maar goed, die, die twee dingen staan natuurlijk wel tegenover elkaar. Hè, van ja. uh, hoe principieel sta je in het feit... of een overheid al dan niet uh, beschikking heeft over data. En ja, daar heb ik wel moeite mee, ja. Ja. ja. En het referendum over die inlichtingenwet, is dat zinloos of, niet, of juist niet? Ja, ik vind dat zinloos. Als je puur uh, uh, functioneel kijkt, hè, heeft het niet zoveel zin. Um, wat, wat natuurlijk wel zo is, is dat er nog nooit zoveel over deze wet is gesproken en nagedacht. En ja. Er is ontzettend veel over geschreven, dus uh, wat dat betreft is het wel heel zinvol. Ja. Goed, we gaan eens kijken uh, wat u in het land daarvan vindt. Er wordt al veel gereageerd uh, op de stelling. Zo zegt Pieter Bas Ravensberg, ik ben het uh, eens met de stelling, dus het is zinloos, omdat de regeringspartij al hebben aangegeven dat die inlichtingenwet... ja, die komt er toch. Verder weten we dat dit het laatste referendum is... en dat dit kroonjuweel van D66 afgeschaft gaat worden. Dus het is eigenlijk allemaal maar een beetje voor de bühne. Sandra Wiersterstra zegt... Ik ben het eens, raadgevend is precies wat het zegt... en goede raad kun je in de wind slaan. Een blanco stem lijkt hier de enige optie. Nick Dros zegt het referendum over de inlichtingenwet is zinloos. Dus eens met de stelling, wij als burger kiezen eens... in de vier jaar onze volksvertegenwoordiging. En zij is nou juist gekozen om beslissingen over zoiets... als die inlichtingenwet te nemen. Goed, we gaan naar de bellers. Jan Schrijver, goedemorgen. Goedemorgen. Zegt u het maar, het referendum uh, over de inlichtende in is zinloos. Ik ben ja? maar ik ben kwaad over de spelling. Oké. Okay. Het is een historisch dieptepunt van uh, stand.nl... door ja. de dag voor de democratische verkiezingen de stemming te beïnvloeden. Ja. De democratie wordt niet alleen bedreigd door de sleepwet... Ja. die namelijk mensenrechten in de waagschaal stelt, zoals u weet... maar ook door de misleidende propaganda van het kabinet. Kijk maar naar Lubach, een dictatuurwaardig... Ja, en dat is dus ook nog door de ja. publieke omroep. Ik roep juist iedereen op om tegen te stemmen. als krachtig signaal ja. tegen dit soort burgervijandig gedrag. Ja, maar wij geven hier toch geen stemadvies. We zeggen alleen dat het referendum. Uh, uh, is, he, dat, dat dat niet zoveel impact gaat hebben. U zegt eigenlijk: gaan we niet stemmen? En uh, uh, dan, dan is dat wel degelijk beïnvloeding van de stemming. Ja, maar we geven u toch juist de kans om het daarmee oneens te zijn? Ja, dat zeg ik nu ook even heel duidelijk. Ja, uh, ja. Ga alsjeblieft tegenstemmen, want. Uh, mm. Het is de enige mogelijkheid nog. Kijk, we hebben natuurlijk, uh, u hebt natuurlijk functioneel allemaal wel gelijk. Er wordt niks mee gedaan. Mm -hmm. Maar de burger mag toch wel eens een keer zijn stem verheffen... Jazeker. tegen uh, gedrag wat gewoon niet, niet meer te, te dulden is. Ja. En anders moeten we ondergronds gaan. Ik weet niet wat er nog, nog... Kijk, we gaan een beetje in de richting van de politie staat. Hè? Mm. Dat, dat moeten we ons heel goed bewust zijn. Ja. En nu is er nog een uh, regering die we allemaal... Nou ja, een beetje vertrouwen. Hoewel, ik steeds minder met, met de propaganda die ze erover uh, uitslaken. Ja. Maar uh, het, het kan uh, uh, absoluut erger worden. En daar moeten we ons uh, heel goed van bewust zijn. Ja, we u, vindt ons... dus, u vindt het heel belangrijk dat we gaan stemmen. Denkt u dat het, uh, ja. dat het dan ook echt gevolgen heeft als we gaan stemmen? Even los van de uitslag. Ja, het heeft natuurlijk gevolgen in bewustwording van de mensen. De, de, en dat is het belangrijkste in een democratie. Dat mensen op een gegeven moment het gevoel hebben... wij pikken dit niet meer... Zo kan het niet langer, enzovoort. Dat, dat besef, ja. Dat is de we het wezen van de democratie. Het signaal, daar gaat het u om vooral dan. En ja, en het ja. signaal en de bewustwording. Hartelijk dat, dank. Dat is het wezen. Jan Schrijver, fijne dag nog. Goed, dank u. Pieter Kobelens, voormalig baas van de militaire inlichting en veiligheidsdienst. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent erg voor die nieuwe wet. Vindt u dat referendum daarom zinloos? Nee, het is, stuk, het is fantastisch dat de inlichtige uh, een keer zo uh, aan de weg hebben kunnen timmen en laten zien hoe belangrijk ze zijn voor de veiligheid van ons land. Ja. Het is en normaal gesproken een veel te ingewikkelde wet voor referendum, of je nou wel of niet voor referendum bent. Maar dit stukje exposure is hartstikke goed geweest. Ja, dus het gaat u en, niet zozeer ja, om dat, dat referendum heeft misschien niet per se zin, maar wel de aanloop daarnaartoe. Omdat dan is eindelijk eens een keer goed wordt uitgelegd hoe het in elkaar zit. Precies, want als je de geschiedenis van het referendum bekijkt... bedacht om d 66 doodsteun te geven... Oekraïne heeft 30 miljoen gekost. Rutte in de problemen gebracht, uiteindelijk niks veranderd. Dus als we een referendum hebben, moeten we op een andere manier doen. En ik krijg aan mijn collega's dat buitenland moeilijk uitgelegd... dat wij een referendum hebben... omdat een aantal studenten iets gedaan hebben... waar ik, waar ik veel respect voor heb. En door een komiek die ik niet leuk vind... en de Lubach 300.000 stemmen heeft opgeleverd... waar we weer meer geld van uitgeven... voor een referendum wat niet werkt is niet uit te leggen. Nee. Maar het positieve is dat de die een keer hebben kunnen laten zien... Uh, of in ieder geval kunnen vertellen waar het voor is. En uh, ja, als je het tegenstemt, dan begrijp je gewoon helemaal niks van de veiligheid. Nou dus goed, veiligheid dat, ja, dat is duidelijk. Maar uh, u zegt uh, dat de veiligheidsdiensten goed hebben kunnen laten zien... Uh, hoe ze te werk gaan en waarom dit belangrijk is. Tegelijkertijd weet 40% van uh, de Nederlanders niet waarvoor ze gaan stemmen. Dus dat het inderdaad inhoudt dat die veiligheidsdiensten... meer mogelijkheden krijgen om ons af te tappen. Nou, dat, en dat is het vervelende. Uh, dat is het nadeel van dit referendum, is dat een aantal partijen, ook politieke partijen, zoals bijvoorbeeld de Partij voor de Dieren of de SP, die schaamteloos reclame maken over een wet die ze hebben kunnen verdedigen of tegenhouden in de Eerste en de Tweede Kamer, wat niet gelukt is, dat je op die manier een onderwerp hij-checkt om mensen die het veel te ingewikkeld vinden... Want 40%, laat je 30% halen de volgende keer, krijg je dat toch niet uitgelegd, omdat ze niks interesseert. Ja. Nou, als je dat doet, je legt van hun uit, van, ja. je wordt vanaf vandaag, elke dag, altijd afgeluisterd. Stem voor uw privacy en tegen de sleepwet. Ik ja. vind dat echt te dom voor woorden. Ja, dat is veel te kort door de bocht. Maar aan de andere kant, u oh, geeft dus aan als argument... Uh, dat u blij bent met de aandacht voor, uh, ja. voor dit onderwerp. Maar vervolgens uh, zijn mensen dus blijkbaar... is dat dus niet gelukt, kun je zeggen. Want mensen zijn gewoon niet goed ingelicht... en weten niet waarvoor ze gaan stemmen. Nou, de media hebben natuurlijk heel veel aandacht hieraan besteed. En ja. Het zou goed zijn, nadat de stemming geweest, is... nog eens even na te gaan... welke partijen en organisaties misbruik hebben gemaakt van het onderwerp. Om op een demagogische wijze, de mensen die het gewoon veel te ingewikkeld vinden. Proberen te, uh, in, te beïnvloeden met misleidende informatie. We hebben het over nepinformatie vanuit Rusland gehad. Wij hebben in Nederland ook mensen die willens en wetens met hun achtergrond nepinformatie verspreiden. Om mensen in de war te maken en te doen alsof ze allemaal morgen worden afgeluisterd. ...in het meest democratische land ter wereld... ...waar ik met veel plezier woon overigens. Hartelijk Zeker dank. Me zondag van vandaag. Meneer Kobelens, ik ga u danken. Voormalig baas van de militaire inlichtingen- en veiligheidsdienst... ...Otto Jongmans, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hè? Bent u het eens of oneens met de stelling... ...het referendum over de inlichtingenwet is zinloos? Ik ben het bijna helemaal eens met de stemming. <laughs> daar zit Want, dus iets echt, van ruimte. Ja, daar zit iets van ruimte. Kijk, enerzijds heeft het kabinet... ...vooral in de coalitievorming zich... zich hier zeer op vastgelegd. Dus ik zie niet goed hoe een uh, negatief uh, advies uh, nog tot verandering leidt. Maar uh, van de andere kant, als uh, er overweldigend nee wordt gestemd... Ja? dan zou dat gevolgen kunnen hebben met name voor coalitiepartner D66. Van D66 is bekend dat ze oorspronkelijk betere garanties wilden voor al die opgeslagen gegevens dat die niet in verkeerde handen vallen of dat die niet uh, verkeerd worden gebruikt om om mensen te vervolgen die daar helemaal niet uh, helemaal nergens van verdacht werden. Mm -hmm. En. Uh, D66 heeft uh, water in de wijn gedaan... die heeft ingestemd met een evaluatie over drie jaar. Nou, U weet natuurlijk ook, evaluaties, daar komt nooit niks van terecht. Daar komt niks uit. Dat is een doekje voor een bloede nee. en een excuus om dan maar in te stemmen. En dat is iets wat D66 zeer kwalijk valt te nemen... Ja. Een overweldigend nee tegen deze wet, afgezien van de inhoud... kan dus uh, betekenen, D66, je bent op de verkeerde weg... dat zou, en dat hoop ik, een breuk, tot een breuk in de coalitie kunnen leiden... en dat uh, zou uh, tot nieuwe verkiezingen kunnen leiden... En, en, en een nieuwe verkenning. Ja, want je kunt niet nog een keer een kabinet gaan nee. vormen... terwijl je er eerst negen maanden over gedaan hebt. Heb ik, ik hier te maken met een teleurgestelde d 66 stemmen ik denk dat uh, dit een kans is voor de teleurgestelde D66-stemmers... Ja. om door een nee... Kijk, normaal heb ik een absolute afkeer van referenda. Ze versimpelen alles tot ja of nee. En zo simpel is het nooit. En ten tweede overheerst meestal de emotie boven het verstand en de kennis. Maar in dit geval, geloof ik... Eh, moeten we deze coalitie proberen uit zijn lijden te helpen. En eh, laat, de, geeft D66 maar eens een flinke waarschuwing... dat ze helemaal verkeerd zijn. En voor wie het nog eens van een ander wil horen... zoiets stond ook in het hoofdredactioneel commentaar... in de NRC afgelopen zaterdag. En die zeiden ook, laten we maar nee stemmen. Want als zelfs... D 66 eigenlijk de bol niet vertrouwde en water bij de wijn heeft gedaan, dan zit het niet goed. Otto Jongmans, ik ga ja. u bedanken. Want ik wil even ja. verder nog naar uh, Paul Kwakkenbos. Goedemorgen. Meneer Kwakkenbos, bent u daar? Jazeker, daar ben ik. Ja, wat vindt u? Het referendum over de inlichtingenwet is zinloos. Bent u het daarmee eens of oneens? Ja, daar ben ik het uh, zeker mee eens. En het uh, bewijs ligt hem um, in de spotjes van onze minister-president uh, uh, voor de verkiezingen. Ja. Uh, van de gemeenteraad. Uh, de spotjes waarin de arrogantie er vanaf spat. En uh, de, de, de, ja, de valse doelstelling uh, helder is. Gelet op het feit dat onze minister-president... die er voor alle Nederlanders is, roept... dat je voor deze wet bent of je bent een schreeuwer achter de dijken. Uh, dezelfde spotjes uh, over Sinterklaas waarbij hij de indruk wekt dat er mensen zijn... die zeggen dat je racist bent als je Sinterklaas viert. Ja, maar dit heeft, niet, dit, heeft, dit heeft volgens mij niet zoveel... met die wet op de inlichting en veiligheid ja, te maken. Toch wel? Wel, het ja, toch wel. Het is de arrogantie uh, uh, om uh, de Nederlander... die uh, kritisch is naar deze wet... Ja? schreeuwen te noemen achter de dijken. Of je gaat wat doen en je bent voor die wet. Dat is de duidelijke boodschap van onze minister-president. Met andere mm -hmm. woorden, ben je tegen... dan word je afgeschilderd als schreeuwen. Dat is momenteel... Uh, wat mij tegen de borst uit en waarvan ik denk dat uh, uh, er nog andere voorbeelden zijn... die nu niet relevant zijn, maar andere voorbeelden in dezelfde spotjes. De arrogantie van de politiek momenteel van dit kabinet... zal ervoor zorgen dat het geen enkele okay. zin heeft, ook al zeggen wij met z'n allen... Nee, tegen deze wet. Zinloos dus, dat referendum. Het is ook een Zinloos. raadgevend referendum. Jos van Eindhoven, goedemorgen. Goedemorgen. Zal ik nog even wat olie op het vuur gooien? Namelijk dat uh, premier Rutte gisteren in één Vandaag heeft gezegd... dat je het referendum kan vergelijken met een spelshow of kantklossen. Ja, dat klopt allemaal. Ja. Het is zonder uh, waar. Ja, het is puur voor de gekhouderij. Het is de mensen de indruk geven dat ze iets te zeggen hebben. Maar ze hebben niks te zeggen, want het is een lange beslist. Ja. En ik ben ook voor, daar gaat het niet om. Ik ben ook voor, het, voor, de, voor, de, voor de sleepwet. Oké. Okay. Dat is uh, grappig. U bent voor de sleepwet. U gebruikt de, de, de term van de, van de tegenstanders uh, als voorstander. Nou, nee, het, het, het, puur het referendum is een FOP. Ja. Uh -huh. Een FOP-idee. Dat is een FOP-instrument. Daar, daar, daar, daar hebben we niks aan. <tankt> Waar het om gaat is wel of niet de sleepwet. Dan zeg ik ja, die sleepwet die moet er komen. Want de, de, de, de politie, justitie, alles wat er aan, aan opsporing zit... die staat constant met 3-0 achter. Rechters moeten zo vaak zeggen... ja, euh, sorry, maar we hebben niet meer instrumenten... om deze meneer en deze organisatie aan te pakken. Ja, er zal toch iets meer moeten gaan gebeuren. Dus... Het referendum over de inlichtingenwet is zinloos. Die inlichtingenwet vindt u belangrijk, maar het referendum doet er verder niet zoveel toe? Dit doet er nul, maar elk referendum is, is zinloos. Het kost heel veel geld en het uh, verwacht iedereen en alles. En niemand ziet er iets mee op. Jos van Eindhoven, ik ga u bedanken voor, uh, okay. voor deze reactie. Ja, uh, kijk ik even naar de tafel. Je spraakmaker van de dag, Roland Wonderlijk, Meegeluisterd, vol belangstelling. Ja, absoluut. Wat, ja. Wat, wat, wat, wat valt je op aan de reacties? Ja, dat er heel veel uh, emotie in zit uh, van, van beide kanten. Uh -huh. En uh, ja, het, het hele, laten we maar even sleepwet noemen... deel is natuurlijk een heel klein deel van de totale wet. Die totale wet uh, schijnt stukken uh, stuk beter te zijn dan wat er op dit moment ligt. Het gaat wel over nationale veiligheid uh, natuurlijk. Ja. Dus die zin denk ik uh, dat de wet, ook al maakt dit er een onderdeel van uit... Uh, sowieso goed is als die er komt. En uh, anderzijds denk ik ook niet dat ze veiligheidsdiensten overigens achter iedere Nederlander aan gaan zitten om informatie in te winnen. Ik denk nee. dat, uh, als het al gebeurt... En is dat de... helder genoeg naar voren gekomen in de campagne? Ja, voor mij in ieder geval wel. Ja, wel. Ik heb er ook nog wel het een en ander over gelezen. En uh, ja, kijk, als je op een gegeven moment verkeerde vrienden hebt... dan heb je kans dat je in het, uh, in het net uh, bezeild raakt. Maar als je ook daar niks in gedaan hebt... dan uh, neem ik aan dat je, dat je er ook verder geen consequenties van hebt. Nee. hoofdredacteur van Twentse Courant Tubantia, uh, Marta Riemsma... Je hoort toch ook veel... Uh, nou ja, mensen voelen zich niet, ook niet serieus genomen. Hè? In de manier waarop dit allemaal is gegaan. Nee, dat dit is het inderdaad uh, natuurlijk wel herkenbaar. überhaupt Hoe mensen nu ten opzichte van de politiek uh, staan. Dat mensen toch die kloof ervaren. Dat zie je dan ook hier weer gebeuren. Althans in deze gesprekken. Um, maar ik hoorde ook uh, zeggen van... Uh, de, de dingen worden ook heel erg gesimplificeerd. Hè, zowel door de voor- als de tegenstanders. En dat roept zo'n referendum natuurlijk ook op. Ja, dat moet haast wel, anders is niet te doen. Ja, het moet ja. Haast, en dat is natuurlijk iets waar de, waar de media... om maar even in een uh, containerbegrip te spreken... maar de, doen daar natuurlijk ook aan mee. Ja. He. Het moet allemaal... Maar hoe zou, dat, hoe zou dat, als we dan even... jij bent van die media, ja. hoe zou dat dan anders kunnen... zonder dat je de waarheid en de nuance geweld aan doet? Ja, dan moet je er dus echt tijd voor nemen en ruimte voor nemen. Ik zag in de ja. Volkskrant vandaag uh, een... Um, ik was een vol mij waren twee pagina's met een uitleg en twaalf vragen. Uh, over uh, um, twaalf, twaalf vragen over die, die wet en wat het, de voor- en tegenstand daar, daarin. En dan denk ik van ja, dat vind ik interessant. Hè? Dan ben je ja, echt top. goed bijgepraat. Ja. En dat ja. is een manier waarop je het kan doen. Maar ja. dat kost dus wel even tijd. Ja. Ja. Meepraten? Gebruik hashtag Spraakmakers of volg ons op Facebook. Uit ontevredenheid over de verhuizing van de militaire kazerne in Doren naar Flissingen, nemen steeds meer mariniers ontslag bij het Korps Mariniers. In het eerste kwartaal van dit jaar vertrokken er 73 mariniers. Terwijl er de voorgaande jaren 23 mariniers per kwartaal vertrokken. Nou, die Mariniers zijn niet blij met de verhuizing naar een kazerne die hun, uh, in hun ogen in een verre uithoek van het land is uh, gelegen, zo meldde de volkskrant vanochtend. Contact nu met Jean Deby, voorzitter van de vakbond voor burger en militair Defensiepersoneel. Goedemorgen. Morgen. Wat vindt u van die verhuizing? Ja, de, de, wat je hier ziet is dat politieke besluitvorming in het verleden heeft plaatsgevonden. Uh, bijvoorbeeld Kala Pijs, destijds uh, commissaris van de koningin van, uh, van Zeeland, heeft een, uh, in ieder geval een, een, een, een tweetje uh, gespeeld met uh, de minister Hille om uh, in ieder geval die kazerne naar uh, Zeeland toe uh, te brengen. Ja. En dan krijg je het punt dat er dan politiek besluit wordt genomen en dan heeft de militair heeft gewoon niks meer in te brengen. Omdat uh, uh, het primaat van de politiek geldt. En dan betekent dat... dat, dat ja, zo'n kazerne dan gebouwd moet gaan worden... in Zeeland. Uh -huh. En de Mariniërs die wilden dat niet. Die wilden wel liever gewoon een doorn blijven. Uh, maar goed, ze worden geconfronteerd uh, wel met uh, de politieke besluitvorming. En vervolgens yeah. was dat nog te verteren. omdat men zei, die kazerne uh, wordt uh, zodanig uh, gebouwd uh, dat jullie alle trainingfaciliteiten en oefenfaciliteiten hebben die nodig zijn uh, om uh, goed te kunnen trainen. En uh, de manier zien nu dat uh, die faciliteiten in ieder geval zoals dat destijds uh, beloofd is, uh, niet gerealiseerd wordt omdat er gewoon uh, te weinig financiële middelen zijn om het te kunnen doen. Oké, okay. uh, zijn uh, dat heel veel woorden om te zeggen dat ze gewoon geen zin hebben om in Zeeland te gaan wonen? Nou, de meeste, de meeste uh, die hebben natuurlijk uh, van Ouderker uh, in Doren en Rotterdam uh, altijd uh, gewerkt. En uh, vervolgens, ja, vindt er een politieke besluitvorming plaats. En dan moet je ja, naar verlissingen zoals dat gaat. Ja. Uh, maar wat je dan op zijn minst uh, mag verwachten als politiek zo'n besluit neemt, dat je ook een kazerne krijgt uh, waar je uh, alle schietbaanmogelijkheden aanwezig zijn. Dynamische ja. schietbanen aanwezig zijn. Dat er uh, ook geen beperking door geluidswethinder uh, uh, um, um, aanwezig ja. is. Ja. Is, want ze mogen inderdaad het ergens tussen de 5 en 95.000 kogels per jaar verschieten. Meer mag er niet geschoten worden. Oké, okay. maar, um, maar even, even meneer Deby, zit het probleem nou in Zeeland... of in de faciliteiten in die nieuwe kazerne in Zeeland? Nou, de, de, de mensen, mensen geven ook aan van... Joh, um, A, we willen goede voorzieningen. Ja? En B, um, we bepalen zelf wel of we wel of niet naar Vlissingen okay. toe gaan... Ja. Uh, en dat heeft te maken met, natuurlijk ook met, met partners. Partners hebben we gewoon werk, werk in, rondom Doorn. En als je de partner niet meekrijgt naar Zeeland, dan ja, wordt het ook lastig. Dan moet je besluit nemen: wat doe ik? Ga ik wel in de toekomst mee naar Zeeland ja. of niet? En we zien nu heel duidelijk dat er een verhoogde uitstroom is. Uh, veel hoger dan uh, dat dat de afgelopen uh, zes jaar is geweest uh, naar, naar buiten toe. Ja, en, en die, cijfers, uh, uh, die cijfers over dat vertrekken worden deze week naar de Tweede Kamer gestuurd. Over dat vertrek ja. van die mariniers. Ja, u zegt zelf: het is een politiek besluit. Die is genomen dus. Uh, kunt u nog iets doen om dat tegen te houden? Nou, we, je kunt natuurlijk in ieder geval, dat hebben we al gedaan met politieke partijen, om de tafel gaan te zitten. en te bespreken van, joh, zorg er dan in ieder geval voor uh, dat die kazerne een, een, een uitstekende kazerne is, uh, waar je daadwerkelijk goed uh, kunt trainen en ja. opgeleid uh, worden. Dat, dat is het minimale wat, ja. wat je kunt doen. En uh, daar is dus uh, veel meer geld voor nodig uh, dan op dit moment de commandant van de strijdkracht en de minister is bereid uit te geven aan die kazerne. Ja. Hartelijk dank, Jean Deby, voorzitter van de Vakbond voor Burger en Militair Defensiepersoneel, voor deze uh, eerste reactie. Ja, uh, Roland Wollendek, uh, vanochtend uit Zeeland gekomen. <laughs> ja, zo wil het toeval. Uh, is, het zo, is het zo vervelend nee. toeval daar? Nee, totaal niet. Kijk, en voor die mariniers is het mooie ook nog dat je dichter bij zee zit natuurlijk, hè, in plaats van doorheen. Uh, maar uh, kijk, ik, ik, ik snap op zich het wel. Hè. De kazerne schijnt niet helemaal te zijn wat het moet wezen en zo. Nou, en ik kan ook nog zeggen faciliteiten. Ja, nou. precies. Als je Vliegnier bent, wil je ook vooral veel lucht. Maar goed, dichter bij zee, het zou goed moeten zijn. Uh, maar wat je wel weer ziet, misschien dreigt uh, te gebeuren is dat uh, Zeeland uh, weer een boot mist. Kijk, als je zo'n verhuizing krijgt met zoveel mensen... zoveel potentiële werkgelegenheid... Mm -hmm. met name ook omdat die vrouwen meekomen... en in Zeeland wel degelijk... Uh, of partners, laten we het zo zeggen... Ja. Uh, wel degelijk vraag is naar uh, goed opgeleid, hooggekwalificeerd personeel. Juist ja, omdat ja. er zoveel mensen zijn weggegaan. Ja, maar dat wil... is misschien wel onderdeel van het probleem. Die partners die hebben daar helemaal geen zin in. Nee. En ik moet u eerlijk zeggen, als u mij zegt... Uh, jij gaat morgen naar Zeeland toe... Ja, dat weet je niet meer. Je mist hoor. Nee, ja, het is prachtig natuurlijk. Maar om, ik weet niet of ik daar wil wonen per ja, se. En ik snap dat wel een beetje. Misschien. Ik, een beetje snap ik het. Aan de andere kant snap ik niet, als dat niet gebeurd is, mm. althans. Dat Zeeland mm. niet uh, zijn sterke kant. Het is een prachtige provincie. Op zich is het best wel goed bereikbaar. Hè. Je hebt er niet de files die je hier in Hilversum hebt als je rond uh, van de eentje rijden komt. Nee. Uh, dat ze dat niet weten te profileren. Want er is al veel weg uit Zeeland. De belastingdienst. Uh, er is ook uh, een rechtbank is er, uh, vertrokken in het verleden. Dus ja. Dat is hartstikke jammer. Uh, en uh, als je dit ziet, vind ik het vooral ook een drama voor Zeeland... die ja. uh, zich maar kennelijk niet weet te profileren. Hè? Ja. Dus moet je... nou, ik moet ook even denken aan uh, de PTT naar Groningen. Uh, uh, he, ja. de, de, het spreiding van rijksdiensten, daar lijkt dit op. En dat is in het verleden niet altijd heel succesvol uh, geweest. Dat snap ik ook, ja, ja. We gaan zo verder praten jo. met Roland Wollon-Bondolek... en natuurlijk met Marta Rimswa van Twentse krant Tubantia. te horario en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 Vluchtelingencrisis. Woensdagavond om 7 uur bij Bureau Buitenland. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Huishoudelektronica, witgoed, klus- en tuingereedschap, hardware, laptops en speelgoed. Je bestelt het allemaal voordelig en snel op Alternate.nl. Vanavond in de monitor. Zeldzame koeienrassen verdwijnen langzaam uit het Nederlands landschap door politieke keuzes. Voor mijn bedrijf betekent gewoon dat ik op moet houden. Ons levend cultureel erfgoed dreigt uit te sterven. Als een paar veehouders stoppen, dan kan dat kritiek zijn voor het ras. De monitor om 5 voor half tien bij Karo NCRV op NPO 2. 10% korting op alle Wolfkaart en tuingereedschap. Nu bij alternate.nl. Deze tijd vraagt om samenwerken.